Vijf uur door Almegens met het NOS-journaal. Medeoprichter en oud-topman van computerbedrijf Apple, Steve Jobs, is overleden. Jobs was al langer ziek, hij had een zeldzame vorm van kanker. Steve Jobs was jarenlang het boegbeeld van Apple... en wordt beschouwd als pionier van de computerindustrie. Hij was eind jaren zeventig medeoprichter van het bedrijf. In 1985 verliet hij Apple en richtte hij het computerbedrijf Nextop. In 1997 keerde hij terug bij Apple om het bedrijf van de ondergang te redden.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 Het aantal anti-Wall Street demonstranten groeit in New York nog met de dag. Steeds meer mensen sluiten zich aan bij de beweging die zich Occupy Wall Street noemt. Voor de derde week op rij protesteren ze tegen het redden van de banken in 2008. Volgens de demonstranten maakten die banken daardoor forse winsten... maar zijn tegelijkertijd veel Amerikanen er werkloos doorgeraakt. Bij Wall Street verzamelden zich gisteren minstens 5000 demonstranten... met spandoeken en protestborden. Ook in andere steden in Amerika zijn soortgelijke protesten begonnen. Sarah Palin doet niet mee aan de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. In een brief aan haar aanhangers zegt Palin dat ze zich niet kandidaat stelt... voor de republikeinse nominatie. De belangrijkste kandidaten zijn nu oud-gouverneur van Massachusetts, Mitt Romney... en de huidige gouverneur van Texas, Rick Perry. Het weer, het is bewolkt. Vanuit het noordwesten gaat het regenen. Bovendien waait het hard vanuit het zuidwesten. Vanochtend blijft het regenen en hard waaien. Vanmiddag zijn er mogelijk wat opklaringen. Het wordt vandaag zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Locking you out? So come on, I get up. I won't see you again. I drag you out. Te komen met deze van uh, Matt Bieko Get out of your lazy bed. Goedemorgen allemaal. Het is vijf uur geweest en je luistert naar het laatste uur. De nacht ging het anders bij de Vara op Radio 1. Met een cd die je kan winnen. Namelijk de nieuwe cd van Tony Bennett. Onder de titel Do It's Number 2. En daarover krijg je over een klein kwartiertje een vraag gesteld. Nou, het heet een vraag. Je krijgt twee vragen over... Uh, Tony Bennett gesteld. En als je die vraag goed weet te beantwoorden... dan kan je die prijs winnen. Die cd van Tony Bennett, die allernieuwste cd. We gaan ook praten met... Uh, een van de organisatoren... van het Newton Festival... Jan Engering. En dat is een uh, festival over bewegende kunst... in Naaldwijk. Ik ben heel benieuwd wat het allemaal inhoudt. En verder hebben we nog een, uh, een soort van avant-première Want wat kan je aanstaande zaterdagavond op de televisie zien? De wereld draait door recordings. En als voorproefje laat ik je al een van die recordings horen aan het eind van dit uur. Nou, zover zijn we nog allemaal niet. We gaan eerst even terug naar vorige week. Naar met het oog op morgen Wouter Hamel trad toen live op in het programma. If only you could bear my son. If only we could find a place where freedom's won. There's a star up there. She's vicious, but she's a.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 someone to hold yeah someone to hold um. and it's cold. If only I could find a someone I could hold. Oh, if only I could find someone to hold. Oh, if only I could find someone to hold. Yeah. Boom. <laughs> Oké, hey, dat zouden we achteraan verwachten. Touch the Stars, eh, het liedje, een van de liedjes die die vorige week zong in. Met het oog op morgen heb ik het over uh, Wouter Hamel. Wouter Hamel die uh, net een cd heeft gemaakt onder de titel Lowen Green. En die cd is dan ook nog de Radio 1 cd van deze week. Je kan hem ook nog gaan bekijken deze week. Of liever zegt dit weekend live. Morgenmiddag dan doet hij een uh, bijzonder optreden op het Centraal Station van Arnhem. Een try-out. Lijkt me heel interessant. En dan is hij zaterdagavond voor een, uh, nou zeg maar een gewoon optreden. Maar dat is op zich wel bijzonder van Wouter Hamel. Is het te zien in Hengelo in de metropool Wouterhamel, het liedje dat hij speelde Touch the Stars zo dadelijk, dan ga ik bekendmaken wie de nieuwe cd van de dijk heeft gewonnen, want daar heb ik vorige week een vraag over gesteld, maar eerst gaan we nog even luisteren naar een Vlaamse Céla This World mm -hmm.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 World is ook nog een crazy world. Je hoorde de stem van Sela uh, Su... die uh, 31 oktober een heel bijzonder concert zal geven... in een hele bijzondere zaal... namelijk in uh, Brussel, Forst Nationaal. Um, nou, wat hebben de organisatoren gedaan... in overleg natuurlijk met uh, Cela Su? Ze hebben besloten om uh, de balkons af te sluiten... en dat dan weer om de intimiteit van het concert... te goede te laten komen. Maar er zijn er nog 5600 mensen in die zaal... want op een of andere manier hebben ze dan... Uh, die benedencapaciteit op de begane vloer vergroot van 41 naar 5600 plaatsen. Maar goed, het is in ieder geval wel uh, een hele bijzondere locatie... om daar een concert te kunnen gaan doen... in, die, uh, in dat Forst Nationaal in Brussel. Dat hoe die daar dan zal optreden. De Dijk, daar had ik het uh, net over. Die hebben een nieuwe cd gemaakt, Scherp de Zijs. En vorige week toen heb ik een vraag gesteld uh, over de Dijk... of meer over Huub van der Lubbe. De vraag was toen, uh, Huub van der Lubbe heeft ooit in een speelfilm gespeeld Een speelfilm die een Oscar... No, nou, niet een nominatie, maar echt een Oscar kreeg... Uh, voor beste buitenlandse film. Een heleboel mensen die hebben een mailtje gestuurd naar de nacht. ging het anders met de oplossing... De, het antwoord op de vraag van welke speelfilm was dat. En het ging om de aanslag. De film van Fons Rademakers waar Huub van der Lubbe een rol in had. Nou, degene die uiteindelijk uh, uitgeloot is of liever gezegd ingelood, want uitgeloofd dat zijn de andere mensen geweest. Uh, ingelood is en de, de prijs inmiddels in ontvangst heeft genomen. Dat is Kees van Gunsven en die woont in Helena Veen. In de Peel is dat, uh, nou op Limburgs grondgebied of uh, Dravens grondgebied. Dat dus weet ik niet meer precies, maar in ieder geval in de Peel. Daar uh, woont in ieder geval Kees van Gunsven En uh, bij hem thuis hoor je dan regelmatig de nieuwe cd van de dijk Scherp de Zeis. En dan hoor je ook dit nummer voorbij komen.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 Je staat bij die kruising rechts, links of rechtdoor Of terug naar je oorsprong via oud karrespoor Je ziet hem bij liggen, daar ooit neergegooid Je kan de bloes wel willen verlaten Maar de bloes verlaat jou nooit Je bent er nog lang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 Maar de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. Je hoort de stem hoor. van Huub van der Lubbe, de voorman van de deek. En zoals ik zei, dit liedje is te vinden op het jongste album van... De Amsterdamse groep, het album met als titel Scherp de Zeis. Ik heb hier een nieuwe CD voor je liggen. een hele bijzondere CD, Duets No. 2. Duets nummer no. 1, die verscheen al uh, vijf jaar geleden. En de reden waarom dat album toen verscheen, dat was omdat de man, Tony Bennett, daar heb ik het over, werd toen tachtig jaar. Hij maakte een CD waarop die oude stukken zong. En hij liet zich daarin bijstaan door uh, generaties, uh, of liever uh, gezegd zanger, zangers en zangeressen van een aanzienlijk jongere generatie. Inmiddels heeft hij een uh, vervolg erop gemaakt. Hij is 85 gew geworden. Ook een mooie leeftijd om een CD te maken, dacht ik zo. En de CD's gaan heten Do It Too. 17 songs staan er maar liefst op. Dat is uh, vrij bijzonder voor, tegenwoordig voor een CD. Want tegenwoordig staan er op een CD zo'n uh, 10, 12 songs. Maar er staan maar liefst 17 songs op. Duets number 2. Uh, die kan je winnen. Ik ga je twee vragen stellen. Um, allereerst de vraag: De zangeres die je dadelijk hoort, dat is dan een trek van die Duets 2 CD. Wie is dat? En de andere vraag is de titel Do It's werd in de jaren negentig ook door een andere zanger gebruikt. En die zanger die zingt zo'n beetje hetzelfde repertoire als uh, Tony Bennett. Wie was die zanger in de jaren negentig die toen ook een cd, zelfs twee cd's heeft gemaakt met de titel Do It's. Nou, iets om over na te denken, maar ga eerst even luisteren naar The Lady is a Tramp, Your Tony Bennett en... And... Dat mag je mailen.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 So it's California is is dat al heel oud is voor oorlogsrepertoire zou je kunnen zeggen voor Richard Rogers en Larry Hart. The Lady is a Tramp. Je hoorde Tony Bennett en ja wie was die zangeres? Als je het weet mag je het mailen naar uh, De Nacht Klinkt Anders. en Je kan op het uh, e-mailadres terechtkomen via www.vada.nl. Maar ik wil ook nog een ander antwoord van je weten. Namelijk uh, Duets, dat is de titel van die uh, cd van Tony Bennett. Duets 2, om precies te zijn. Maar Duets en Duets 2 is ook de titel geweest van... Een cd, twee cd's van een zanger, een collega van Tony Bennett. Wie was die zanger? Nou, als je die twee antwoorden weet te geven... dan, uh, dan kan ik je volgende week gelukkig maken met die Tony Bennett cd. Je hoorde in ieder geval van Tony Bennett en The Lady is a Tramp. overalls, big old broke iron shoes, and you need a haircut tramp Mama, you too Ooh, I love A tramp. What? That's right. You haven't even got a fat bankroll in your pocket. You probably haven't even got 25 cents. I got six Cadillacs. Carla Thomas Souters, Redding en Tramp. Jan Engering, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent uh, voorzitter van het uh, organiserend comité van het Newton Festival. Ja, klopt. En dat gaat over bewegende kunst. Bewegende kunst, ja. Ofwel kinetische kunst, ja. Hoe? Hoe zei je dat? Kinetische kunst. Kinetische kunst. Ja. Uh, wat uh, mag ik me daarbij voorstellen? Ja, uh natuurlijk gewoon uh, kunst hebt zoals uh, schilderijen en, uh, en beelden heb je uh, uh, bewegende objecten die uh, door hun beweging gewoon ja bekoren, uh, verrassen uh, je op een andere been zetten humoristisch zijn uh, uh, mooi zijn maar uh, beweging is eigenlijk het voornaamste waar het om draait bij kinetische kunst kijk eens aan en zou je me één voorbeeld ervan kunnen beschrijven een voorbeeld is, uh, er staan bij ons uh, twee verbouwde fietsen. Die in combinatie met een wel uh, in beweging komen. Waarbij door de excentrieke uh, plaatsing van een gewichtje, zeg maar, in een van de fietswielen, die uh, skipjeballen gaan dansen. Het is, het is een, ja, een, laat zeggen, een raar object, laat ik het maar zo omschrijven. En het is uh, geëxpresseerd uit de start van de Tour de France in Rotterdam. En zo zijn we het tegengekomen en hebben het ontdekt en hebben we de kunstenaar uitgenodigd om het naar ons toe te brengen. En zo zijn er meer van uh, dit soort objecten te ja. zien op het uh, Newton festival. Ja. Uh, de naam Newton, ik dacht in eerste instantie meteen aan de Britse leerkundige van een paar eeuwen geleden. Klopt, Wat? daar hebben we ook aan gedacht ja. <laughs> ja. Dat was de man die zo'n beetje de mechanica-wetten en uh, zwaartekracht en, en dat soort uh, natuurkundige verschijnsels in wetten gevangen heeft. En dat leek ons een mooie uh, eerbetoon aan die man om, uh, om ons festival aan op te hangen. Ja. Dus dat klopt. Dat klopt, nou dan heb ik dat toch, toch inderdaad uh, goed gedacht. Uh, het Newton Festival dat, uh, dat wordt georganiseerd uh, door de culturele raad uh, Naaldwijk. Ja. En het is niet jaarlijks. Ja, het vergt zoveel uh, voorbereidingstijd uh, voor stellen vrijwilligers dat uh, dat het eens in de twee jaar wordt. Het houdt ook spannend ook uh, als je het eens in de twee jaar doet. Uh... Ja, maar, maar wat is het moeilijke ervan? Het, uh, nou, het... het organiseren en het krijgen van de, de bewegende objecten of uh, de, de medewerkers? Ja, aan de ene kant. Aan de andere kant ook uh, een goede locatie waar je de boek kan exposeren. Kijk, het is uh, niet zo dat wij een museum hebben waarin we. Gewoon kunnen plannen dat we uh, een, een expositie kunnen houden. We moeten een, uh, ook uit budgetaire overwegingen goedkope locaties in te vinden. Nou, dan kom je uit bij uh, leegstaande panden die uh, ja, tijdelijk niet in gebruik zijn. Uh -huh. En nou, dat is dus uh, de crux in feite. Plus uh, het vergaren van sponsorgelden, sponsorgelden, dat is toch wel. Uh, ja, dat hoef ik niet uit te leggen, Hele tanden, dat is toch wel een probleem. Uh. Dat is heel belangrijk inderdaad. Maar goed, ik begrijp in ieder geval dat jullie niet uh, elke keer van dezelfde locatie gebruik kunnen maken. Nee, we hebben het eerst twee keer in Laatwijk gedaan en nu zitten we in de Lier in het Westland. In de Lier in Westland, kijk eens anders. Dat klinkt, dat klinkt heel mooi en, uh, en vriendelijk. Ja, het is uh, in de in driehoek uh, hoek van Holland, Den Haag en Rotterdam. Nee. Daar ongeveer middenin ligt het... Uh, Even kijken, jullie zijn afgelopen weekend al begonnen, want het duurt uh, ruim een week. Ja, dat duurt van 2 tot uh, 9 oktober. Afgelopen zaterdag zijn we begonnen. Hoe was de belangstelling? Uh, goed. Al moet ik zeggen dat het door het hele mooie weer, want het strand is hier vlakbij, mm -hmm. uh, was de belangstelling uh, ja, niet precies dat wat we verwacht hadden. Maar we zijn uh, drie keer optredens geweest van een uh, dansgroep uh, met, met een graafmachine. Nou, toen was de belangstelling zat zeker. Ja, ja. Goed, wat staat er uh, komend weekend uh, op het programma? Um, morgen vrijdagavond hebben we van 8 tot 10 uh, uh, s'avonds een openstelling. Uh, en die noemen we Newton by Night. Ja. In het pand wat uh, nog niet eerder gebruikt is, dat, uh, daar zit helemaal geen verlichting. Dus dat moeten we op een alternatieve manier gaan verlichten. En willen we zo de, uh, ja, de kunstobjecten tonen aan de mensen. Dat gebeurt bij kaarslicht? Uh... Bijvoorbeeld, hè? ja. Uh, zaterdag, uh, ja, elke dag zijn we in principe open van 11 van tot 5 uh, ja. in de middag. En uh, zaterdagmiddag komt een, uh, een kunstenaar uit, uh, uit het oosten van het land, Rienus Roelofs. Die komt een lezing houden over, um, over kinetische kunst. Achtergronden belichten, zeg maar, rond kinetische kunst. Ja. En zondag hebben we om, vanaf 2 tot 5 hebben we... De Westlandse muziekscholen muziekschool op, op bezoek die een Newton-orkest gaat vormen. Met toeters en bellen, uh, met uh, potten en pannen en allerlei andere gereedschappen. En uh, niet instrumenten om zo een bewegend orkest ook uh, samen te stellen. Nou, het uh, belooft allemaal uh, heel bijzonder te worden. Het Newton-festival in, in de Lier, zei je? Ja, in de Lier. Oh. Oké, okay, en uh, de, als je gaat googlen op Newton Festival, dan kom je vanzelf. Uh... Op de website newtonfestival.nl en dan vind je het vanzelf en dan kun je alle informatie vinden. Jan Engering, de voorzitter uh, van het organiserend comité van het Newton Festival, ik uh, wens jou een succesvol weekende toe. Oké, okay, bedankt zover. Goed, dag. Goedemorgen. Michael Jackson, hier met slash give it, give it into me. En aanstaande zaterdag is er een speciaal herdenkingsconcert dat in Wales plaatsvindt in Cardiff. En daar zullen diverse artiesten meewerken: Christine Aguilera, Beyoncé. Uh, CeeLo Green, maar de Black Eyed Peas die hebben afgezegd. En je kan ook getuige zijn van dat Michael Jackson eerbetoon concert... want dat wordt op Nederland drie uitgezonden. Gezonden onder de vlag van BNN vanaf uh, acht uur tot een uur of elf... zal dat zijn het... Uh, Michael Jackson eerbetoon concert. Met een heleboel artiesten kijken dus in ieder geval. Ook interessant is datgene wat op zondagavond te zien is op de televisie. Speciaal voor de youtube fans. Dan kan je in eerste instantie gaan kijken naar de tot van de LP Achtung Baby, een LP van U2 die in 1991 werd gemaakt. dus 20 jaar geleden. In Berlijn gebeurde dat. En aansluitend daarop een uh, registratie van het optreden van U2... op het uh, meest recente Glastonbury Festival. Het is allemaal te volgen zondagavond laat op uh, BBC 1. En het begint om ongeveer half elf... Cruel, een van de nummers te vinden op Achtung Baby. Het album dat twintig jaar geleden uitkwam en dat opgenomen werd in Berlijn. En hoe het allemaal tot stand kwam, dat kan je dus aanstaande zondagavond vanaf half twaalf bekijken in een documentaire. Die wordt uitgezonden op BBC One TV met aansluitend dat optreden op het meest recente Glastonbury Festival. Nog meer documentaires zijn er de komende dagen... daar waar het gaat om de muziek op de televisie. Op bbc voor op vrijdagavond... de uitgebreide documentaire van Harry Nielsen. En een andere documentaire is er aanstaande dinsdagavond... op Nederland 3 in het Uur van de Wolf. Het is vandaag uh, de 5e oktober, een bijzondere dag. Want uh, op deze dag is het namelijk dat... Er een aantal jaren zijn: Steve Miller, Bob Geldof en uh, Harold Veltermaier. En het is ook uh, nou 49 jaar geleden dat de allereerste Beatles-single uitkwam met 'Love Me Do'. Oh. Love me, do. Als je net uh, wakker bent, dan zou je denken van... nou, het is al 6 oktober, maar ik moet nog naar bed. Dus ik ben nog van gisteren van 5 oktober. En het is vandaag dus precies 49 jaar geleden... in mijn optiek, als het 5 oktober is... dat uh, de eerste Beatlesplaat uitkwam. De eerste Beatles-single met uh, op de a-kant Love Me Do. En als je de 45 toerenplaat omdraaide, dan kreeg je... PSI Love You te horen. Goed, dit weekend is het zover. Uh, het is al, al lang en breed aangekondigd. Uh, de wereld draait door recordings. Ze zijn onlangs uh, opgenomen. En je krijgt uh, aan dit komend weekend. de eerste aflevering te zien. Er zijn uh, in totaal zo'n 18 artiesten geweest. die een liedje hebben gezongen. dat na aan hun hart ligt. Ze hebben afgelopen seizoenen af en toe iets laten zien in afleveringen van De Wereld Draait Door... maar ze zijn afgelopen maand in Amsterdam bij elkaar gekomen... en daar hebben ze dan de liedjes volledig gezongen... in een drie à vier minuut durende versie. En een van de jongens die zijn favoriete song kwam zingen... dat was Ruben Blokken. En hij is namelijk de zanger van de Belgische band Trigger Figure. En een van zijn favoriete liedjes komt uit het oeuvre van de Eurythmics. Thank mm -hmm. you. Belgische band Striggerfinger met zijn op opvatting van Sweet Dreams. Je kan het zaterdagavond op de televisie zien om 11 uur. Dat is dus na dat Michael Jackson Tribute Concert, dan wordt dat uitgezonden. De wereld draait door recordings. Het is het eerste deel. Een week later dan zie je het tweede gedeelte. Uh, wie je onder andere kan tegenkomen in die uitzending: Whalen, Jack Pools van Rowan Herzen, uh, Stevie en Bertolf. Uh, uh, Jan Smit ook. Uh, Saskia en Serge Ben Kraas. Lenny Kour. Um, uh, nou, eens even verder kijken wie, wie er nog komt. Uh, Tom Barman, George Baker. Nou, in ieder geval te veel om op te, om te noemen. In ieder geval ga je de komende weken hier in de Nacht klinkt anders. Uh, ook nog opnamen horen van die recordings. De wereld draait door recordings. Dus ook op de radio hier in de Nacht klinkt anders. Je hoort in ieder geval uh, Ruben Blok met dat Sweet Dreams van de u Mix En niet vergeten, morgenavond, om, of morgenavond, zaterdagavond om 11 uur... Uh, kijken naar Nederland 3 Natal. Concert van Michael Jackson, het tribute concert. Me amores, pero fortuna no tendrás ninguna, porque palma de la mano está que muy claro leo que serás feliz, serás feliz con tus amores, aunque se vuelen sin piedad de ti. Por más que pienso que la gitana me dijo eso de la mujer, yo siempre dejo que las mujeres jueguen conmigo y con Pienso que la gitana me dijo eso de la mujer, yo siempre dejo que las mujeres jueguen conmigo y con mi querer, porque en el mundo no hay nada bueno que sepa malo como hay de ser. Yo siempre digo que las mamis son diosas del mundo y del hombre el placer. El Rivera uit Puerto Rico en Loque Digo La Guitana. Dat kon je allemaal horen tot het besluit van deze aflevering van De Nacht. Vindt anders zo duidelijk het Radio 1 journaal met Lara Renze. En volgende week dan zijn wij er weer. U aan de andere kant van het toestel en ik erin met een aflevering van De Nacht. Vindt anders. Vorige week kan ik zeggen, geniet van het mooie weer. <lacht> Dat kan dus nu niet. Maar alsnog. Maak er een mooie dag van. Tot volgende week. Hoi.